...van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Annemarie Roosing met het NMS Journaal. Rond Schiphol woedt een concurrentiestrijd in lang parkeren. De luchthaven had jarenlang het monopolie, maar de laatste twee jaar zijn er zo'n 20 parkeerterreinen bijgekomen. Vanaf veldjes en bedrijfsterreinen kunnen parkeerders met een pendelbusje naar de luchthaven. De parkeerinkomsten van Schiphol daalden vorig jaar van 81 miljoen euro tot de 70 miljoen. De burgemeester van Muiden legt per 1 september haar functie neer... omdat de twee wethouders haar alle portefeuilles hebben afgenomen. Volgens de burgemeester gebeurde dat tijdens haar vakantie. Ze heeft nu alleen nog haar wettelijke taken en bevoegdheden. Volgens bronnen in Muiden is er al langere tijd onenigheid in het college van BNW. Nederland stemt niet zonder meer in met alle eisen van de FIFA om het WK voetbal binnen te halen. Nederland en België willen het toernooi van 2018 of 2022 samen organiseren. En de bond stelt daaraan een hele serie voorwaarden. Zo wordt zeggenschap over politieinzet in de speelsteden geëist... en bereidheid van Nederland om desnoods wetten te veranderen. Morgen komt een delegatie van de FIFA voor overleg naar Nederland. In Drachten is een man van 25 opgepakt na de serie brandjes van vannacht. Hij woont in de wijk waar op verschillende plaatsen coniferen en containers in brand werden gestoken. De brandweer had er de hele nacht zijn handen vol aan. De man werd aangehouden op basis van getuigenverklaringen. De politie van Drachten sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. De atleet Usain Bolt heeft zich voor de rest van het seizoen teruggetrokken vanwege een rugblessure. Hij won goud op de Spelen in Peking op de 100 en 200 meter en op de estafette. Vrijdag werd Bolt voor het eerst in ruim twee jaar verslagen op de sprint. Door de Amerikaan Tyson Gay. En dan het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en op veel plaatsen wat regen. Het wordt vannacht ongeveer 14 graden. Morgen klaart het van het noordwesten uit iets op en wordt het een graad of 22. Dit was het NL west. <tied>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 bad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 uh, dat kan via uh, het bezoekerscentrum, waar de, uh, de Oranje komt. Uh, je kan ook even kijken op de website, dat is uh, www.waternet.nl. Uh, dus even door naar, uh, naar de natuur en je komt zelf bij het bezoekerscentrum terecht. En uh, ja, die mensen staan je keurig netjes te woord en zet die op de lijst. En, uh, en vergeet het niet. Vliegen alle vleermuizen even ver eigenlijk? Um...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 Ja, die, die heeft helemaal geen behoefte om hem ver te vliegen. Die heeft in de, de, de nabije omgeving heeft al, uh, al genoeg te eten. Um, wat we wel terugzien uh, uh, met bijvoorbeeld die meervleermuis, wat dan echt een, een, een vrij forse vleermuis is voor de Nederlandse vleermuis, is dat ze hier zomers gerind zijn. En net als vogels worden soms vleermuizen ook gerind. En dat ze in de winter teruggevonden zijn in Oost-Duitsland en in uh, Midden-Frankrijk. Dus die dieren die leggen toch ook honderden kilometers af.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 Candyman. The Candyman. Oh, the Candyman can. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the the Candyman makes everything he makes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes.